3 uur. Freddy Fantijn met het NOS-journaal. Gisteren heeft Keizer een verklaring afgelegd tegenover een aantal journalisten. De onderzoeksjournalisten die de zaak aan het licht brachten, mochten daar niet bij zijn. Volgens Rutte liggen nu alle feiten op tafel. De afsluitdijk richting Noord-Holland is dicht. De brug bij de Lorentzluis bij Kormwederzand is kapot. Het is een draaibrug, en die kan niet meer dicht. De weg is de andere kant op wel gewoon open. En in Maastricht is vannacht geprobeerd bij acht huizen brand te stichten. Er werden brandende folders door de brievenbussen geduwd. Bij één huis vlogen de gordijnen in brand. Bij de andere woning is alleen schade aan de voordeur. Een politie onderzoekt of er camera's in de buurt hangen. en of daarmee de dader is gefilmd. Het weer. De zon schijnt zo nu en dan. Er zijn ook geregeld wolken. Lokaal kan er een licht buitje vallen. Het is ongeveer 13 graden. Morgen is het vrij zonnig en het wordt 16 tot 19 graden. Maar het waait een stuk harder. S'avonds kan in Zeeland een buitje vallen. Dit was het NOS Short. DFM. Verkeersupdate. Dit is Johnson Hoka van de ANWB.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 Join you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 Patrick van der Oort gaat die bal over de zijlijn en mag Hoofddorp gaan gooien. Ja, ik zeg het de laatste paar minuten zit er wat Sampfer betreft eigenlijk niks. Sampfer is aan het slabakken, eigenlijk en er is echt iets nodig. En misschien is een loopend wel een goed idee. En dan mag het ook zelfs van Hoofddorp zijn, want dan moeten ze wel gaan komen. Sampfer, die bal beschikt. Ronald Kalis kan een rush gaan maken. Gaat over de middellijn. Kalus naar Bergen Pellekom, Bergen Pellekom naar Verstraten, Verstraten van der Oort. En het blijft heen en weer brein. Maar ze komen er niet doorheen, want uh, Hoofddorp ligt met tien man uh, voor het doel. En dat is een mooie niet op uh, Blijtse Bergen. Die kon er net niet bij komen. De type van Hoofddorp kan die bal gaan pakken en hem weer in het spel gaan brengen. Dat doet hij een beetje slordig want een berg stond nog achter. Maar het gelukkig voor die Hoofddorp is die bal weer weg voordat de berg gevaarlijk kan zijn. En uh, kan Hoofddorp uit uh, zijn schuld kruipen. Nu Hoofddorp aan de rechterkant alles van het veld.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 juist van uh, collega Jaffer is nog een beetje weinig actie daar op Duitsersveld op dit moment. Dan laten we hopen dat het uh, in het vervolg van de wedstrijd allemaal goed gaat komen. In ieder geval wel een voorsprong voor SV Zandvoort op dit moment tegen Hoofddorp. Het staat daar 1 tegen 0. Ja, het is tweede uur van uh, Zandvoort op zaterdag. We hebben even gekeken naar de kwalificatie van de Formule 1 uh,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 There ain't just a little bit more for me Here, when there's time to come Deze single zou, zou uh, passen in een ander programma van CFM. tussen en Vloed. Maar diep al gedraaid uh, bij Salford op zaterdag. Joh, de kiss from Fame in Star Maker. Ja, voor het slot van de eerste wet, uh, is de helft van de wedstrijd. SV Sanford-Hoofddorp gaan we weer uh, naar Jop fris toe. Jop. Nou, dat duurde wel even. Want we spelen pas in de even kijken. 41 minuut. Dus we gaan nog even door. En soms krijg je net een, een klein kansje. Want uh, er werd een handsball gemaakt buiten strafstofgebied.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 Niet helemaal, want ze spelen nu nog op het middenveld en proberen van anders nog wat om die gevaar te gaan scheppen in het doelgebied van de reining Mutsuars, die het nog niet echt druk heeft gehad in deze hele wedstrijd niet. Um, goed, dan heeft hij dan in ieder geval nu wel de bal, uh, Mutsuars, <laughs> heel toevallig, en dan kan je die heel rustig uitverdedigen naar Peter van de hoort. Van de hoort, die gaat meters maken over de rechterkant. Uh, um, um, Dan komt die bal naar, uh, naar zijn berg. En die wordt onderschept door Hoofddorp. Dat is maar goed ook. Want Berg die heeft al een paar keer laten zien dat hij weer ontzettend bewegelijk is. Dat die bal bijna aan zijn voeten blijft kleven. En dat hij dus levensgevaarlijk is voor zijn tegenstander. Mol naar Berk Belekamp. Berk Belekamp ver over die middenlijn. Probeert daar, uh, daar Patrick van de te bereiken. Dat lukt net niet. Maar wel naar zijn berg. Berg, wat gaat hij hiermee doen? Gaat de 16 meter in? Nee. Spe probeert die bal te spelen. Maar gaat via de schouder van de verdediger richting het broertje. Paul van Noord, van terug naar Peter uh, Mol. Mol, in, in het centrum van het veld naar uh, Margielsen Magie, nu. Uh, daar komt Margielsen in, dat is een slotschot een, een slot sowieso en een meter of 4-5 naast het doel van Overdorp. Dus het gevaar is geweken. 44 uh, minuten spelen en er zal misschien nog wel even iets bij komen, want er is een kleine uh, op, -op hout geweest voor een dubbele is zowel het verantwoord als Hoofddorp heeft toen een beschuurbehandeling op het veld uh, gedaan. En dat uh, wordt dus waarschijnlijk ook door deze schrijver erbij geteld. Een schrijver, die het absoluut niet druk heeft en zich ook niet vermoeid maakt, uh, rustig aan uh, deze wedstrijd aan het leiden is. Hoofddorp nu probeert daar een aanval op uh, te bouwen en dat wordt onderschept door Paul van der hoort, Paul van der aan de linkerkant van het veld. Die speelt uh, zijn broer Peter aan. Die staat op de, mi uh, de middellijst, zo'n beetje. En daar, daar is Van berg in beeld. Berg krijgt die bal dan ook aangespeeld. En er komt een diepe paas van Berg op de Verstraten. helemaal aan de rechterkant. En die krijgt die bal prachtig mooi aangespeeld. Passeert de mannen. Dan gaat het 6 Het is net te breed. En daar is Koeler Ze maakt een overstap. En daar is van... oh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 Uh, even kijken, Peter Koper naar Berg-Belekamp, Belekamp naar, uh, uh, naar zuid Berg. die is nu helemaal op de vleugel van de rechts. Daar komt Ber Mol in en die verliest die bal waar. En de hoofd erop kan gaan uitverdedigen. Dan moet je wel snel zijn, want anders is die bal alweer weg.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 Nu in het Voortdoel langs, daar even kijken van de oort, kan er tussenkomen. Dat is Paul van de oort, naar Peter Koper, Koper. Naar even kijken, wie is een foute paas daar, naar hoofddorp een hoofdverrasser die kan het onderscheppen. en Berg Belenkamp, komt er weer voor en die kan die bal rustig aannemen en naar Paul van oor spelen van de oor. Dat de Berck weer. En dat is het eindsignaal van deze eerste helft van deze wedstrijd. En een aanval van de naam in de laatste 20 minuten. Dan nou, moet zeggen de laatste twee minuten weer wat aanvallend. De voor dat moet meer laten zien om hier uh, de aan te dragen van de derde klasse uh, behoorlijk Nederland toe te brengen. En dat zal alleen nog rustig zijn voor de wedstrijd van de volgende week uit tegen Kagia. Ja, terug naar de studio. Aan de tolweg. Dankjewel, Fresh. Inderdaad, de eerste helft zit er inmiddels op. We zijn straks gaan we weer terug bij jou voor de tweede helft van SV Sanford tegen Hoofddorp. Mm.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 Stick to the thing now I am your king, my girl Just listen to me say. Deze single van Jean-Paul is gebaseerd op een naamplaat yeah, van uh, Maxi Priest. We hebben het over Close To You. En als we aan, uh, dat soort uh, singles denken we meteen aan de zomer. En dit was Make My Love Go trouwens. Zo dadelijk de evenemiddagenda. Want de komende dagen is er weer heel wat te doen in Zandvoorts. Weer een grote stapel voor je, Albert-Jan. Nou en Zo, zo, zo. <laughs> hoor je ze dadelijk naar deze.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 dan wel op de website van de Hark, www.harkmetdec.nl. Www dus liefhebbers van klassieke auto's, motoren en historische races... Eh, schroom niet en spoed u naar het eh, historische Zandvoort-trophy... op het circuit Zandvoort vandaag en morgen. Dan hebben we nog tot medio, tot medio eh, september... is het tijd voor Art Boulevard Zandvoort...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 Love is an anchor That won't let me go I reach out to hold you But you push me away And you hold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 En Salvoort eh, moet wel een beetje meer gaan scoren hoor. Want die en dat zijn niet echt heel geweldige spelers.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 Uh, hoe het nou precies gegaan is, ik kan het je niet vertellen. Maar ik weet wel, op een gegeven moment toch die bal erin ging. De scheidsrechter kijkt nog even naar de assistent. Maar uh, het doelpunt werd uh, geteld. Samford leidt nu in de, even kijken, minuten met 2-0. Dit is ook wel nodig. Want Samford, uh, eerder melden, het, het bloed een beetje dood. Samford kon geen, geen vat op de wedstrijd krijgen. Kon geen druk zetten bedoel van Hoofddorp. En dat is de laatste 10 minuten wel het geval geweest. Met het gevolg dat er nu 2-0 staat. Samford is nu in de aanval. Nee. De bal is via, nee, niet meer bij Nijzerberg, maar de hoofddrukverdediger speelt de bal over de zijlijn en het mag gaan gooien. Dat doet Philip van der Linden, van der Linden naar Patrick Koper. Koper helemaal terug naar Van der Oort, Paul van der Oort moet ik wel zeggen, want Patrick die staat weer voorin. Weer Koper.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 Genuise kon kunnen nog net aanraken om daar in meidenspeel te spelen. Van de Berg nu. De berg, die probeert daar de, even kijken wie is dat uh, Magielsen te bereiken, dat lukt er niet. En de hoofd ook kan overnemen. Over dat ze uh, nu met de rug tegen de uren staat en die bal ver weg uh, speelt, dat is weer in balbezit, bal Die draait en keert en wint, maar die raakt die bal toch nog kwijt. En nu kan de hoofd er eindelijk een keer eruit komen en op de helft van Zandvoort.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 Heb je hebt weer een doelpunt. Ja, 60e minuut. Een hele mooie aanval van voor Zandvoort. Een snelle aanval door het centrum. En daar zag uh, Milan Werkbelekamp dat uh, Koen zelf helemaal vrij stond. De beweging van Michielsen legde de bal achter de keeper. Het stand is 4-0 voor Zandvoort.